Mark Visser met het NOS-journaal. Franse president zal de economische crisis aanpakken met een reeks belastingmaatregelen. Zo gaat in oktober de BTW omhoog van 19,6% naar 21,2% zijn in een tv-interview. Ook komt er een belasting op financiële transacties. De president rekent op een schokeffect en hoopt dat andere landen zijn voorbeeld zullen volgen. Met aangekondigde plannen neemt Sarkozy een risico omdat in april en mei presidentsverkiezingen worden gehouden. Sarkozy heeft nog niet gezegd of hij opnieuw verkiesbaar is... ...maar Zin speelde daar in het interview wel op. Hij zei dat hij vastberaden is en niet terugdijns voor een rendezvous met de Fransen. Het openbare leven in België staat vandaag in het teken van een nationale staking. De vakbonden willen het land platleggen uit protest tegen de bezuinigingsplannen... ...die ze asociaal noemen. De staking begon gisteravond in het openbaar vervoer... ...en breidt zich vandaag uit over andere publieke diensten. Ze wordt in heel België geen post bezorgd... En leggen naar verwachting ook veel leraren het werk neer. Verder worden problemen verwacht in het vliegverkeer. Omdat ook luchtverkeersleiders en piloten meedoen met de actie. Dat kan moeilijkheden opleveren voor de EU-top die vandaag in Brussel begint. Staatshoofden en regeringsleiders moeten mogelijk uitwijken naar andere vliegvelden. Schaatser Stefan Groothuis is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen geworden. Op de afsluitende 1000 meter reed hij als enige onder de 1 minuut en 7 seconden. ...en steeg daarmee in het klassement van de vijfde naar de eerste plaats. Zijn tijd betekende bovendien een Nederlands record. Beste Nederlander na Groothuis was Hein Otterspeer, hij werd zevende. Bij de vrouwen ging de wereldtitel verrassend naar de Chinese Ying Yu. Nederlandse vrouwen Margot Boer en Annette Gerritsen werden vierde en vijfde. Het weer, kanemie waarschuwt dat het plaatselijk glad kan worden... ...vooral in het oosten van het land. Steeds meer plaatsen lichte sneeuw, in de loop van de nacht ook in het midden en westen sneeuw... ...en overdag temperaturen rond het vriespunt...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 It was a fly on the wings of a young girl's dreams that flew too far.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 En houd een haar. De dames voor u hebben het alvast gezwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. stelen.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 We sporen, hebben het al vast verzwaard. Steeds maar lief.